Uur. Dit is Dorold Negens met het NOS-journaal. De straf van de Utrechtse serieverkrachter is definitief. De Hoge Raad oordeelt dat de 54-jarige man terecht... de maximumstraf van 16 jaar kreeg opgelegd. Hij kreeg de straf vanwege vier verkrachtingen in 1995 en in 2001. Dat gebeurde in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om het eerdere vonnis te vernietigen... en verkrachtingen daarmee bewezen. De Nederlandse shorttrackvrouwen hebben alsnog brons veroverd op de aflossing. Nederland won de B-finale, maar verdiende daarmee toch een bronzen medaille... omdat in de A-finale disqualificaties werden uitgedeeld aan Canada en China. Voor shorttrekker Shinki Knecht zitten de winterspelen erop. Hij heeft zich in Pyeongchang niet weten te plaatsen voor de kwartfinales op de 500 meter... de afstand waarop hij wereldkampioen is. Knecht werd gedisqualificeerd. Dylan Hogewerf en Daan Breusma wisten zich wel te plaatsen voor de kwartfinales op donderdag. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de Belastingdienst en de Nederlandse staat op de vingers getikt. De Belastingdienst heeft bij de jacht op zwartspaders ontoelaatbaar bewijs gebruikt. De zaak draait om namen van tientallen zwartspaders die de staat van een anonieme tipgever heeft gekocht. Volgens het gerechtshof mochten de staat en de Belastingdienst die informatie niet gebruiken als bewijs. Iraanse reddingswerkers hebben delen van het zondag neergestorte passagiersvliegtuig teruggevonden. De staandstelevisie heeft beelden van de rampplek uitgezonden. Die plek op 4000 meter hoogte is moeilijk bereikbaar. Helikopters kunnen er niet landen. De reddingswerkers moeten springen. De wrakstukken werden ontdekt met een drone. Volgens een woordvoerder van de revolutionaire garde raakte het Iraanse toestel de top van een berg en kwam het 30 meter lager terecht. Het weer droog op steeds meer plaatsen zon, later ook in het westen, het wordt 6 graden. Morgen overal zon, wordt het 4 tot 6 graden, maar door de matige noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker aan.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 Ik kwam laatst in een restaurant, daar was het best wel vol Met allerhande wezens als een est, een led, een trol Geen alledaagse types dus, maar waar ik niet naar staarde Want weet je wat voor ik plots tussen dat spul ontwaarde Een strak gespoten vrouwspersoon, geen rimpel in haar bek De ogen starden wangen strak, maar wel zo'n ouwe kippennek Wel zo'n ouwe kippennek, wel zo'n ouwe kippennek Meid, meid, meid, wat zie je eruit? Meid, meid, meid, wat heb je gedaan? Je was misschien mis Holland niet, je was misschien onmogelijk, maar kijk hoe je er nu uitziet: erger dan dit? Onmogelijk! Ik was laatst in het buitenland, althans er was een plage Daar zag ik op wat ik noem strand, een zeer divers pluimage Gevulde borst, verkleinde neus, geschoren lichaamsdelen Mijn blik bleef even hangen bij geroosterde panelen Maar toen zag ik een opblaaspop, hij stond bekant op knappen Naar zijn eigen telefoon stond hij gewoon te happen dat zo'n opgepompte gast, dat zo'n opgepompte gast Nog in een zwembroek vast. Meid, meid, meid, wat zie je eruit? Uh, meid, meid, meid, wat heb je gedaan? Je was misschien misgeprijd right, niet Je was misschien onmogelijk. Kijk hoe je er nu uitziet Erger dan dit Onmogelijk Ik zag laatst op de televisie Hele vreemde beelden van mensen in een donker land, maar net geen echte wilde. Een vrouw die had zich ingegraven, ook op een soort plage. Het begon misschien als spelletje, maar het werd toch een ravage. Stenen werden er gegooid, ik dacht doet dat geen zeer. Ze deed nog even zo, maar toen bewoog dat hoofd niet meer. Bewoog dat hoofd niet meer, dat hoofd bewoog niet meer. En ik dacht, meid, meid, meid, wat zie je eruit? Ah, meid, meid, meid, wat heb je gedaan? Je was misschien Miss Asia niet, je was misschien... Dit is wel heel naadje, voor jou maar ook voor ons die leuk zo vies en bloederig plaatje. Nou zag ik laatst een interview met een wel heel raar vrouwtje. Ook uit het buitenland natuur, ze leek wel een gebouwtje. De hoofd daar zat een masker voor, ze raakte ook niks aan. Met accuzuur was ze bewerkt, want zij was vreemd gegaan. En zij zat te ontkennen natuurlijk. En oh, o ze had zo pijn. Maar zoiets zal toch wel niet helemaal verzonnen zijn. Al is de accu nog zo zuur. Maar ook is, daar is vuur. Ah meid, meid, meid, wat zie je eruit? Ah meid, wat heb je gedaan? Je Was misschien mis hier al niet Je was misschien onheugelijk Kijk hoe je er nu uitziet. ziet Erger dan dit Schier omhoog See them come together Oh well, they would not be apart For every other day is another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 How can we in my A vicious craving in my bones need eating burning in my mind One step away Kept me one step away I From something I, I could not find fight. I look inside my aching heart, so I hive upon it. Bees making honey from my darkness, woe oh, from my disease. And so now I see, can know the world is a lover, can know the world is an enemy. Oh, so many never know the. Come step in the dark with me With the pale light in your hands Before I understand How loving can be With the pale light in your hands Before I understand How it can als je een nieuwe plaat hoort en dan denk je van... hé, hey, dat is eens dus een keer wat anders... dan de vele eenheidsworst die de laatste tijd uitkomt. En dat klinkt dan gewoon lekker. Nick Mulvey heet de man. En ik vind het een leuk plaatje... en het heet gewoon In Your Hands. Jawel. En daarvoor hoort u Sanne Wallis de Vries... Wallis de Vries... met het lied Meid, wat zie je eruit? Artiest in het licht. Ja, nou, dat is even stof uit je oren... Zefiki, wat hebben hier allemaal hè dit ja. Nirvana Ik je niet echt vrolijk verwoord, vind ik. Maar... <laughs> ja, nou ja, oké. Okay. De man, het is zijn geboortedag vandaag. En er zijn heel veel Kurt Cobain-adepten en zo. Er zijn heel veel mensen die dit prachtig vinden. Nou ja, die hebben we dan waarschijnlijk daar een plezier mee gedaan. Hij werd geboren als Kurt Donald Cobain. En dat gebeurde in Aberdeen op 20 februari 1967. En hij maakte een einde aan zijn leven op 27-jarige leeftijd uh, in Seattle. Rond 5 april 1994 er was een Amerikaans singer, songwriter en muzikus. En als liedzanger en gitarist van de grunge band Nirvana werd Cobain begin jaren 90 gezien als de stem van de generatie X. In 1994 maakte hij op 27-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Dat was het. Koert Cobain dus. En vandaag is dus zijn geboortedag. Ja, we gaan uh, iets heel anders doen nu. Want als u dit pingeltje hoort. En dit muziekje hoort. Dan weet u. Dat wij ons gaan opmaken voor de maaltijd. Ja, althans. Wij gaan u weer een idee verschaffen. Om misschien vanavond of morgen. Gewoon lekker even wat anders te eten. Dan patat met mayonaise. Zak maar zeggen. En wat u dan uh, voor suggestie krijgt, dat gaat u horen uit de mond van Babs Vries. Het recept van de week. Dat bedoel ik. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Nou, ik niet hoor. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuilingsstreep, Zandvoort, lunch. Ik kan, ik kan nog niet eens water koken zonder recept. Dus. Deze week is er weer een gezond vegetarisch gerecht. Vegetarische masala met komkommersalade. Het recept is voor vier personen... en de bereidingstijd is ongeveer 25 minuten. U heeft daarvoor nodig... 300 gram snelkookrijst... 3 tomaten... Zes eetlepels olijfolie. 350 gram vegetarische kipstukjes. en dat is dan samen ongeveer 175 gram. 1 pot Indiaanse tikka masala saus van 510 gram. 2 uien die u snippert. 1 komkommer. 2 eetlepels azijn. Je gaat de rijst koken volgens de gebruiksaanwijzing, de tomaten wassen en in blokjes snijden. In een braadpan doet u twee eetlepels olie... en die verhit u en de helft van de ui... kip, stukjes, twee minuten kort bakken. Dan de tomaten toevoegen en een minuutje meebakken. De saus toevoegen en drie minuten verwarmen. Komkommer wassen en in plakjes schaven. Van de rest olie, azijn, zout en peperdressing roeren. Met de komkommer en de restant van de ui mengen... Rijst met masala, saus en salade. Serveren. Angela, werkt u weer, wenst u weer een smakelijk eten? Ja. Nou, dat is wel lekker voor al die mensen die geen vlees eten. Hè. Die, die vegetariërs en zo. Nou, dat is ja. wel lekker. En het houdt natuurlijk de ruimte, als u dat echt niet wilt, om eenzelfde hoeveelheid kipfilet te gebruiken. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik, ik, weet niet, ik weet niet of jij dat, of jij dat ervaart, maar ik vind, die, ik vind die vegetarische bende... Nou ja, bende. Ik vind het allemaal zo flauw. Ja, ja, ja. ja ik vind het allemaal ja, zo flauw. Ik maak er geen reclame voor, maar onze beroemdste grootgrutter heeft wel... hele smakelijke vegetarische ah. vleesvervangers Oh. Nou, goed. Goed. Ik, heb, ik heb ze nog niet, uh, niet, nee. niet ontdekt. Ik heb nee. nog niet, niet ontdekt dat ik echt kon zeggen van... God, wat is dit? Ja, dit is lekker. Dit is lekker pittig. Dit is... Dit, ja... Nee. Het is een ander product dan vlees, het is gewoon. Ja, ja. en ik. Nee, ik. Uh, ja. Nee. Ik hou toch best wel van, van iets van een beetje pittiger, zout eten. Maar. Nou ja, okay. ja okay. Maar goed, het recept staat uh, intussen weer op onze Facebook-pagina. En het uh, adres daarvan noem ik u nog een keer: www.facebook.com. Uh, Zandvoort Luncht. Allemaal kleine lettertjes, hè? En als je het eh, zo goed doet, dan kom je bij het recept. Plaatje staat er ook bij. Ja, een smakelijk plaatje. Ja, ja kan je zien hoe het mot? <laughs> en als de BUB iets anders uitziet, nou ja, ik heb het al eens meer gezegd. Dan is het mislukt. <laughs> la, la la la la Ik vind het zo'n lekker muziekje eigenlijk. Is het? Ja, het is eigenlijk jammer dat we er steeds doorheen praten. Ja goed, dit is uh, bedoeld als achtergrondje voor het recept. Dave Groesin, die schreef het, voerde het ook uit. En het komt uit de film Tootsie. Jawel. En daarom heet het ook An Actors Life. Dit niet. Dit zijn de Sultans of Swing. Eerste hit van Dire Straits.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 Mark Knopfler. Ik weet nog dat ik dit het plaatje pas, pas hoorde dat ik dacht ben... Hey, en ik weer zo'n gitarist die de gitaar mooi laat klinken. In plaats van gillen en een heleboel vervorming en zo. <coughs> Zijn grote inspiratiebron was eh, natuurlijk niemand minder dan Hank B. Marvin van de Shadows. Ook zo'n man die dat heel goed kon. En dit was hun eerste grote hit, Dire Straits. Mark Knopfler. Het Sultans of Swing. Ik heb nog een eh, eentje van Coldplay, ja. Wat dat nog viva la vida! Het is langzamerhand alweer één minuut over half twee geworden. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Nu waar, tijd van het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Web Sweris. Jawel. Maandagochtend is een hennepkwekerij in een appartement... van het Hulsmanhof te Zandvoort ontmanteld. De professionele kwekerij was in de slaapkamer van een appartement. Het hennepteam van de politie Noord-Holland telde 94 planten... die zo goed als geoogst konden worden. Het water liep via de watermeter die rondtolde. De stroom werd illegaal afgetapt. De installatie is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld... De planten werden ter plekke door een zogenaamde shredder gehaald en vernietigd. De installatie zelf zal op een laatste tijdstip elders vernietigd worden. Het is binnen twee weken al de derde kwekerij die in Zandvoort is ontmanteld. Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een arbeidsongeval in Bloemendaal. De man was aan het werk in het voormalige provinciaal ziekenhuisgebouw aan de Brede Laan. Iets na twee uur viel hij naar beneden van de eerste etage en raakte daarbij gewond. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, waren ter plaatse om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Twee unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan in juni dit jaar open voor het publiek. Het gaat om bunkers op het landgoed Bekenstein in Driehuis. Een van de twee betonnen schuilplaatsen is de bunker... waarin de Duitse commandant van de Festoen IJmuiden was gehuisvest. Het is een verrassing, want volgens een woordvoerder... weet nog niemand wat wij er gaan aantreffen. Nou, zeker niet die man. <tosses> <tosses> voor de Vacher, de Olympisch schaatskampioen van 1988 die tegenwoordig in Edam woont, vindt het jammer... dat de schaatsbaan in haar geboorteplaats Haarlem niet haar naam krijgt. De Société Pimmelier, de club die Haarlemse sporthelden wil eren... heeft het bestuur van de ijsbaan Haarlem voorgesteld... om de baan voortaan Yvonne van Gennep ijsbaan te noemen. Maar helaas voor de initiatiefnemers... het bestuur van de ijsbaan heeft het voorstel afgewezen... Van Gennep, dus nu wonend in Zandam, zou het superleuk hebben gevonden als de ijsbaan haar naam zou krijgen. Haar jeugd ligt daar, want elk jaar is er nu nog een wedstrijd voor kinderen voor de Jan van Gennep trofee die Yvonne altijd uitreikt. Die trofee is genoemd naar haar vader die veel voor de baan heeft gedaan. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag neemt vanuit het noordoosten de ruimte voor de zon langzaam toe... en aan het einde van de middag wordt het ook in de Randstad vrij zonnig. In Zeeland moet men mogelijk wachten tot de avond... Tot voordat het overal opklaart. Het wordt maximaal 6 graden en de noordoostenwind trekt vanmiddag op veel plaatsen aan tot matig. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur slechts rond 2 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen... en voor 10 uur vanavond vriest het op de meeste plaatsen al. Uiteindelijk komen de minima uit tussen min 1 in Zeeland... en min 5 in het oosten en noordoosten van ons land. Vooral in het noorden kan er lokaal ook een mistbank voorkomen. Morgen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden... Dan maait er een, waait er een zwak tot matig noordoostenwind. In de vroege ochtend ligt de temperatuur rond de min 3 graden... maar circa 10 uur die ochtend komt de temperatuur... op de meeste plaatsen boven het vriespunt uit. Morgenavond duikt de temperatuur snel onder het vriespunt... en in de nacht van donderdag ligt de minima... tussen de min 1 in het zuidwesten en min 5 in het oosten. Opnieuw is er vooral in het noordoosten kans op mistbanken... Vanaf de nacht op vrijdag op zaterdag vriest het s'nachts in grote delen het land 5 tot 8 graden. Weeronline meldt dan ook dat de lichte tot lokaal matige fors die deze week s'nachts optreedt... vanaf het aankomend weekend strenger wordt door de aanvoer van vrieslucht uit Siberië... door een vrij krachtige oosten- en noordoostenwind. Volgende week maandag en dinsdag kan de temperatuur leiden... tot een val naar minimaal min 12 graden. De gevoelstemperatuur kan dan met min 10 tot min 15 graden... nog lager liggen door die wind. Dan reist natuurlijk de vraag die schaatsliefhebbers zich stellen. Zij kunnen voor dit weekend terecht bij ijsklubs met gespoten banen... en op ondergelopen weilanden met een ondiepe laag water. Hoewel het ijs in de nachten snel groeit... kan het overdag toch lichte dooi optreden. Door die temperatuurstijging overdag en de harde wind... wordt schaatsen op groot open water naar verwachting niet mogelijk. Volgens de meeste weermodellen wordt het na volgende week woensdag... weer minder koud. Het blijft s'nachts wel vriezen... maar de temperatuur ligt dan overdag weer duidelijk boven het vriespunt. Tot zover het uitgebreide weerbericht van half twee... All my heart. I see you in my dreams every night, every time. I'm thinking about you every day. I'm so En oh. het nummer is geschreven door Ene R. Jansen. Ook oh, nooit van gehoord. Erg mooi nummer, Erg mooi nummer. <kijkt> Nooit van gehoord. Gezongen door Dane Clark natuurlijk. Ja, wie anders. <laughs> En gedrumd, dames en heren, door Beps Weeris. Ja, dat moeten we ja, dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat kunnen we dan natuurlijk even niet, niet onvermeld laten. Dan geven we er gewoon weer een keertje rugbaarheid aan. Zo is dat. Uh, ja, de opgenomen in uh, 1988 in het Beverwerkse Hoeve en, Dames en heren, live opname van deze toch wel hele leuke band die wij ooit gehad hebben. 30 jaar geleden, Ruud. Ja, dat is, uh, dat is 30 jaar 30 geleden. 30 jaar geleden. Oh. Niet geloof. Nee. Uh, goed, sweet wine heet het nog. Je bent wel een beetje in de verboden middelen. Jij koffie en sigaretten. Koffie die sigaret. Ik dacht, nou ja, we gooien nou, er nog een beetje wijn tegen. Ja, ja. Je, dus... had ook, je had ook van auto's ik, champagne en wijn kunnen nemen. <laughs> Ja, bloedkruip waar het niet gaan kan, hè? Ja, ook en dat he? kroop zo naar Soulful Blues ja, ja, ja, ja, ja, Nou ja, het is best lekker om het weer eens af en toe weer eens eventjes terug te horen. Niet waar. En, uh, ik vind het ook zo leuk dat, dat wij af en toe van onze voormalige zanger, van, nou ja, voormalig, hij zingt nog steeds, maar van onze zanger Dean Clark af en toe van die leuke historische foto's toegestuurd krijgen. Die man die heeft een aardig archief. <lacht> Geloof ik. Dat is heel leuk. Zo werden wij laatst herinnerd aan ons optreden in Duitsland. In Osnabrück In 1968. Ook alweer... Dat is dus echt lang. Vijf... <lacht> vijf jaar geleden. Dat? Oh, dat was zo leuk. Hè? Met De zusterstad tour... van Haarlem. Osnabrück. Ja, Osnabrück, ja, ja. En wij met een touringcar daarheen. Ja. <lacht> ja, vergis je niet. Een touringcar met... Voornamelijk fans daarin, hè? Ja, de band zat erin. En, en de, en, en, en de en, fans. En de fans. We hadden een, een, een, <laughs> van de toenmalige, dat, was, dat waren fans van de toenmalige sociëteit in Harlem. Van de, de Appelaar en van het Anker, geloof ik, dat ik het goed heb. En dat was natuurlijk weer georganiseerd door die man die alles organiseerde voor ons, Jan Hupkes. Nou. <laughs> het was een, was een prachtige reis. En we sliepen in Osnabrück, speelden wij in de uh, Ingenieursacademie. Academie. <laughs> en, en we sliepen in een jeugdherberg. En uh, dat was heel streng, want alle mannen moesten apart. Inderdaad, de meisjes ook. Ja. En wat waren we toch braaf want Volgens mij hebben we ons er allemaal aan gehaald. Nou. <laughs> ik ken een aantal mannen die toch wel geprobeerd <laughs> hebben om. Uh, ja, s'nachts. Okay, maar okay, ja, yeah. nee, ik klap niet uit de school. <laughs> ik ga niet. Sliep ik al, want ik was mijn eil weer kwijt achter de drumstel. Ja, zo is dat: Artiest in het licht. Walter Becker. Kennen we kennen natuurlijk van Steely Denders, man. Dus een bootje dag voor dag. Bye and by girl, we'll get over The things we've done and the things we said But not just now girl, and I can't remember Exactly what it was I thought we had You waited so long girl and Say you are. And there's a star in the book of liars by your name. And there's a star in the book of liars by your name. Santa Claus came home late last night, drunk on. Christmas one He fell down hard out in the driveway, He hung his bag out on the laundry line. He he's got a cobra gunship for his golden boy, and there's a hello kitty for his pride and joy. And a Silver Star, and the Book of Lions by your name. Star in the book of lions. Alone. Here's one left stranded at the zero crossing With the whole of his half-life left to carry on But then the world's lots larger than it looks today And if my bad luck ever blows me back this way will I just look in my book of liars for your name Walter Becker. En uh, je bent voornamelijk, uh, bekend geworden door zijn werk voor de band Steely Dan met Donald Fagen onder andere. Walter Becker werd geboren in New York op 20 februari 1950 en hij zou dus 68 geworden zijn dit jaar. Het is vandaag zijn geboortedag. Hij overleed in Maui, als ik het goed zeg, Maui. Ja, nou ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt, maar goed maakt niet uit. Uh, hij overleed op 3 september 2017. Amerikaans muzikant. Uh, en gekend als uh, gitarist uh, en bassist bij Steely Dan. En uh, ja, die hebben toch wel veel mooie muziek gemaakt. Afhankelijk was hij actief als songschrijver... voor onder andere liedjes als I Mean to Shine van Barbara Streisand. En uh, nam hij samen met Donald Fagan actief als muzikant... deel in een ander bandje wat wij goed kennen... Jay and the Americans. Walter Becker... Startte samen met Donald Fagan de formatie Steely Dan aan het begin van de jaren 70. En deze band maakte wereldfaam met hits als Do It Again, uh, uh, Botasativa, uh, Ricky Don't Lose That Number, uh, uh, Black Friday en Babylon Sisters en natuurlijk IGI was er ook nog in dus van Donald Fagan uh, de groepsnaam was geïnspireerd op een seksspeeltje uit het boek <coughs> Naked Lunch van William S. Burroughs weet u dat ook weer? ja, ben je weer helemaal op de hoogte nog één artiest <coughs> nou, kikker in mijn keel um, ik heb nog één artiest in het licht voor u ja. en uh, dat is de volgende I of nou, I get Been optimistic, sun was shining. I'm positive, we can run. Then I heard you was talking trash.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 is, uh, <kling> nou ja, ik heb een kikker in mijn keel. Kermit, wegwezen. Um, het, uh, Robin Rihanna Venti, zo heet ze echt. En uh, daar heeft ze twee namen van weggelaten. Dus gewoon Rihanna, dat is haar artiestennaam. Het meisje werd geboren in St. Michael. En dat gebeurde op 20 februari 1988. Dus uh, dan is ze nu 30, hè? Ja, ja, oké. Okay. En uh, ze is geboren in Barbados. Zij is een Barbadiaanse zangeres, staat hier. Nou, dat is helemaal handig natuurlijk. Zij heeft uh, diverse grote hits gehad. Ze brak in 2005 wereldwijd door met uh, haar debuutsingle Ponder uh, Pon de Replay. Dat in uh, veel landen de top uh, van de uh, hitparade bereikte. In de jaren daarna scoorde ze een groot aantal internationale hits... Waaronder SOS uit 2006, uh, Umbrella uit 2007, Disturbia uit 2008, Love the Way You uh, Lie in 2010, en We Found Love uit 2011 en Diamonds uit 2012. Nummer wat u net hoorde, uh, dat was, deed zij samen met Kenny West en Paul McCartney op gitaar. Ja, hij zong niet, maar hij speelde wel gitaar. En dat heet 45 for five Seconds. Uh, Rihanna dus, en het is haar verjaardag. Nou, meisje, van harte gefeliciteerd. Nog één. Deze. Wat?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 Show Good Van, hé, hey, ik mis wat? En dat klopt. <lacht> ja, dat is dus de zogenaamde mono uh, single mix van het nummer. En die wijkt nogal af van de, van de LP-versie, zou ik maar zeggen. Maar in verband met, nou ja, de radiostationnetjes natuurlijk moesten jazzy-gedeelte, wat erin zit, dat moest eruit. En uh, dat moest vervangen worden. Dus uh, daardoor werd hij danig ingekort. En zetten we onder het stukje wat uh, eigenlijk voor het jazzgedeelte komt, zetten we gewoon een gitaarsolo erop. En de trompetsolo die we zo goed kennen van dit nummer, die was volledig verdwenen. Jawel! En hij moest ook daar nog worden ingekort natuurlijk. Want in de tijd was het nog altijd zo dat singeltjes niet langer dan drie minuten mochten duren. Of zo. Voor de radiostations dan. Goed, nou, het zit erop, want u hoort uh, alweer de Crusaders. Maar thank you for letting me be myself again, of ourselves again, moet ik in dit geval natuurlijk zeggen. En zo zit deze twee uren er alweer op. Dus snel gegaan vandaag, vind ik. Vind je niet, ben vond snel. Ja, zoals je al zei, Rutje, je hebt het al voorspeld. Time passes Click quickly when you're having fun. Oh. Nou, wat een fun hoor. Een fundaal, jongen. Ah, gepaste niet. Was dan weer even met mezelf, wat een lekkere koffie. En wat die zal niet meer zijn. Goed, nou, ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft vandaag. wat wij voor u brachten. Morgen ben ik er gewoon lekker weer om twaalf uur samen met Ron. En dan gaan we weer cultuur snuiven. En donderdag, als alles goed gaat. Als alles blij goed blijft gaan, en dat hopen we natuurlijk, dan is Dolly weer terug. En uh, donderdag komt Dolly weer gezellig ons programma versterken. En dat hopen we dan maar. Het zou leuk zijn. Goed, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdag. En uh, ik zou zeggen: tot morgen. Tot volgende week. Da. Da.